Op het eiland is ook een eenheid van de nationale politie... maar daar werkte de man dus niet voor. De leider van de islamitische terreurbeweging Boko Haram... zou zwaar gewond zijn geraakt bij een bombardement. Volgens het Nigeriaanse leger heeft Abu Bakr Shekau... zware verwondingen aan zijn schouders die uiteindelijk fataal kunnen zijn. Verder zouden bij de luchtaanvallen, in de Nigeriaanse deelstaat Borno... drie hoge commandanten van Boko Haram zijn omgekomen. De terreurbeweging heeft nog niet gereageerd op de bewering van het leger... Er zijn vaker berichten geweest over zware verwondingen en de dood van terreurleider Chakao, maar toen bleek hij later springlevend. De komende warme dagen treedt in Nederland een hitteprotocol in werking voor veetransport. Dat betekent onder meer dat vee vroeger vervoerd wordt om hittestress en uitdroging te voorkomen. Het voordeel is niet alleen dat dieren zich daardoor beter voelen, zegt Henk Bleker van de Veetransporteurs. Dieren verliezen door uitdroging ook gewicht en leveren dan minder op. De regels gelden voor varkens, runderen, geiten en schapen. Paarden en pluimvee volgen later. Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is vorig jaar met 1,3% gestegen tot 226.000.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 Dit is, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevaar en Sveen en Zoeterwoude-Rijndijk... vijf kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar tijdelijk dicht. De vertraging is ongeveer drie kwartier... Andere kant op naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetenwouden Rijndijk 8 kilometer A 27, Breda richting Utrecht, tussen Gorkem en Lexmond 6 door een ongeluk, de rijbaan is weer open. A 27 van Utrecht naar Breda, tussen Houten en Lexmond 9 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 van Zandvoort op zondag bij CFM. Terwijl het zonnetje lekker schijnt, draait door de Weather Girls. Ja, die zorgen voor uh, mooi weer de komende dagen, de Weather Girls. En it's raining men. Ja, daar hebben ze dan weer een klein beetje pech in, want uh, ja, regen willen we de komende dagen niet hebben. Alleen maar lekker zonnig weer hier in uh, Zandvoort en de regio dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Nou, en terwijl wij het laatste uur ingaan van uh, Zandvoort op zondag... is ook het laatste uur van de zomermarkt in het centrum van uh, Zandvoort. Nee, die gaat nog door tot zes uur zelfs. Hey. Oké. Okay. Hey. Dan las ik dat even verkeerd. Dus u kunt nog uh, twee uur genieten van de zomermarkt in het centrum van Zandvoort. Uh, even naar Rio. Uh, Rio, de marathon van de mannen, is onderweg. Die zijn bijna 1 uur en veertig minuten onderweg... Nou ja, als je nagaat dat de finish meestal te, rond de 2 uur 10 minuten is, kunnen we die finish over een, uh, ruim een half uur verwachten. De Nederlander is nog steeds, uh, en de Nederlander luisteren naar de naam Abdi Najie. Ja. Ja, die is ook nog steeds uh, <laughs> okay. actief in de, in de marathon. Dus uh, wij vervolgen dat voor u. Mochten de ontwikkelingen zijn, laten we u dat ongetwijfeld horen. Hoe doet uh, nou, hij het? Uh, ja, voor mij zit hij in de tweede of derde groep. Na, achter de, de, de leiders uiteraard. Goed, uh, wat gaan wij de derde uur doen? Uiteraard om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly. En uh, het gedicht van de dag. Ja, het wordt weer een prachtige. Onder de titel van Waar ben jij? Dus liefhebbers van het gedicht van de dag. Kwart voor vijf is het weer zover. Met de prachtige titel. Nogmaals, Waar ben jij? Over, rond kwart over vier hebben we natuurlijk nog Pit Report. De Formule 1 gaat volgende week weer van start. Het tweede deel van de wereldkampioenschappen wordt dan vervolgd. Op het circuitpark uh, uh, Franco Chan in België. Even, we maken een korte update tijdens deze zomerstop. Verder krijgt u de uitslagen van de voetbalwedstrijden... die vandaag verspeeld zijn en om half drie zijn begonnen... en hebben het over divisie Voetbal. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale omroep, ZFM. En kijken kan je doen via www.zfm-live.nl. De webcams van de studio aan de Tolweg 10A. Zie je FM 24 uur per dag op radio, maar uiteraard ook op TV. Belevert ritme van zandwoord ook op TV. Zie je hem Text TV op kanaal 45. 45. M. M. En digitaal te ontvangen op kanaal 40. Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk.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 Je weet wat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 Vooral, terwijl ik nu alleen maar denk, ah, als je ziel maar wil, zeg maar wat je beurt. Weet wat ik nu voel Jij klikt dus muziek Dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee Echt zo'n lekkere e, e, meedoeplaat, hè, e, deze en e, e, e. nou, ja, ik e, deed e, even e, lekker mee met deze mee, van uh, Gespardoe e, e, e. En ik neem je mee Albertjoen, nou, zei ik net al, volgende week gaat het weer beginnen, hè, In uh, België, Spa-Francorchamps CFM Race Radio, Pit Report We <tosses> hebben het uiteraard over de Formule 1 en heb jij nog uh, update's over de race van uh, volgende week, Albert-Jan? Ja, ik kijk even met een aantal dingen terug over de eerste, eerste seizoenshelft van uh, de Formule 1. En zoals je zei, is het inderdaad waar. Er is nog maar één week te gaan voordat de Belgische Grand Prix weekenden van start gaan. En dus zit de ellenlange zomerstop van de Formule 1 er gelukkig alweer bijna op. Om alvast een beetje warm te geraken voor het tweede gedeelte van het seizoen... blikken we even, uh, net, uh, blikken we even terug op de eerste helft... Met vandaag in deze uitzending de vijf winnaars van het, het eerste deel van het seizoen. Allereerst komen we dan uit bij Carlos Seens. Dit jaar gaat het behoorlijk voor de wind met Carlos Sainz. Het puntentotaal van 2015 is na 12 races in 2016 al aan gort gereden. Sainz haalt het maximale uit zijn Toro Rosso. En in zijn geval is het uh, zonde dat de grote teams geen derde wagens mogen inzetten. De 21-jarige heeft een gouden toekomst voor zich. Maar dreigt het slachtoffer te worden van het luxe probleem bij Red Bull. Betere reclame kan hij echter niet voor zichzelf maken. Acht van de 12 races werden in de punten. Punten besloten. Thuis in Barcelona reed hij naar een sensationele zesde stek. Bovendien zit Daniel Fiat stevig in de tas. De Rus scoorde voor de Toro Rosso nog maar twee punten. En kan Sainz amper weerstand bieden. Een andere coureur is Sergio Perez. De sponsoren van. Uh, in de zomerstop van 2015 was Perez een beetje de gebeten hond. Teamgenoot Nico Hulkenberg had net de 24 uur van Le Mans gewonnen... en stond bovendien voor zijn collega in het WK-stand. rest keerde echter ijzersterk terug naar de vakantie. Een podiumplaats in Sochi was het hoogtepunt van een briljante tweede seizoenshelft... die een verschil van dag en nacht vertoonde ten opzichte van het eerste deel. De in 2012 verbroken relatie met Ferrari leek weer op te bloeien... na een voorjaar van je welste, waarin twee podia werden gehaald. Dan even naar Manor Racing. Over een verschil van dag en nacht gesproken. In november 2014 werd het faillissement van Marussia... de voormalige naam van Manor uitgesproken. Er werden in de daaropvolgende winter veilingen georganiseerd... om van de inboedel af te komen... en nog wat centjes bijeen te harken voor de curatoren. Manor werd dankzij de inzet van Graham L Loden... en John Booth echter tegen alle verwachtingen alsnog gered... en stond in 2015 als het lelijke eentje van de paddock aan de start. In het offshore season... Seizoen werden er in Burberry zeer goede deals gedaan met Williams, de transmissie en Mercedes, de motor. Wat betreft de levering van onderdelen, ondanks dat de Manor riders nog relatief vaak achteraan sluiten, staan ze dit jaar al een stuk dichter bij de rest in, dan in de voorgaande seizoenen. En dan natuurlijk Max Verstappen. Red Bull heeft serieuze stappen gemaakt in 2016 en mocht natuurlijk in Barcelona weer op het hoogste podium een plaats plaatsnemen. Zodoende was de Oostenrijkse stal een grote kans hebben... voor een plaatsje in het rijtje van de winnaars. Waarheid niet dat veel punten te danken zijn... aan de rijkunsten van Max Verstappen. Wat de 18-jarige dit jaar wederom laat zien, is werkelijk ongehoord. Alle superrelatieven hebben hier de revue inmiddels gepasseerd... maar geen enkele daarvan is gelogen. Verstappens opmars naar de Formule 1-top... is niet vergelijkbaar met welke topper uit het verleden dan ook. Dan tot slot Mercedes. Of je nou wil of niet, Mercedes is de grote winnaar van de eerste seizoenshelft. In tegenstelling tot andere winnaars hebben ze geen grote sprongen vooruit gemaakt. of rammelen ze aan de deur van de gevestigde orde. Nee, ze zijn namelijk de gevestigde orde. Een team dat elf van de 12 Grand Prix wint, kan niet genegeerd worden. Lewis Hamilton en Nico Rosberg mogen voor de derde achtereen volgende jaar. We gaan uitvechten wie er met de titel aan de haal gaat. En de allereerste race, zoals gezegd, volgende week zondag... op het Circuit Park, Franco-Jean uh, in België. En dan kijken we hoe het tweede deel van start gaat. Nog even snel de, de, de stand om de wereldkampioens, wereldtitel. Lewis Hamilton staat aan kop met 217 punten... gevolgd door Nico Rosberg met 198. En op het derde stek vinden we teamgenoten... Max Verstappen, Daniel Ricciardo met 133. Max Verstappen zelf staat op een zesde plek met 115 punten... En over het constructeurskampioenschap. Uiteraard, Mercedes met 415 punten. Een ruim aan de leiding. Gevolgd door nu Red Bull met 256 punten. En op een derde stek Ferrari met 242 punten. En het gaat een mooie race worden hoor. Volgende week in Spa. Ze verwachten maar liefst 20.000 Nederlanders daar. Kijk, die uiteraard allemaal achter Max staan. En Max richting het podium gaan juichen. Laten we hopen dat hij de Mercedes ook kan verslaan. wordt het gewoon plek nummer 1, toch? Here is Kygo and here for you. We'll be passing by and they'll be wasting time, just waiting for no ones. And while they're chasing darts, we'll be dancing in the dust, cause we'll I'm Single de material girl, maar het blijft the leuke muziek, hè? Uit 84 hoor je dit singeltje Ja, voordat we zo dadelijk weer aan Dolly gaan beginnen... het dier van de week is nog even kijken naar de eredivisie. De wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, Albert Jan. Nou, dan beginnen we met de topper. FC Groningen ontving thuis FC Twente, eindstand 3-4. En wat hoorde ik nou over Groningen? Nog geen punten? Nee. hè? Nee. Hoe kan dat Nou... Ah. Nieuwe voorzitter misschien. Waarschijnlijk. <laughs> dan de wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. Inmiddels ten einde FC Utrecht tegen AZ. Daar werd het 1 tegen twee. De Alkmaarders wonnen de wedstrijd mooi. En dan hadden we Sparta, Rotterdam ontving, go-ahead Eagles. Eindstand 1 tegen nul. En als je dadelijk om kwart voor vijf, gaat hij eraan komen. Hè. Heracles Almelo tegen Feyenoord. De klapper van de dag. De klapper van de dag. Zo dadelijk het dier van de week, Dolly. We waarin aanbieding Alles naar die plaat van Nicky Jam. Dime si verdad, me dijeron que te casando, Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Sint Zo moet hebben nog uh, aankomende week uh, te goeds. Jorgen, Nicky Jam en uh, Eric Iglesias inderdaad. En uh, El Perdon, voordat we aan het dier van de week uh, gaan uh, beginnen... nog even terug naar uh, Rio, op dit moment uh, de marathon uh, daar gaande, Albert-Jan. Ja, en uh, die is nou in, uh, laat zeggen, uh, ja, de laatste fase. En uh, net zoals bij de marathon uh, van de dames... Uh, ligt een Keniaan uh, op uh, goudkoers... Op uh, tweede plek vinden we Ethiopië terug. En op een derde plaats Amerika. Dus uh, zowel bij de, mar de marathon, bij de vrouwen als bij de heren, ziet het eruit nou dat Kenia met het goud ervan doorgaat. En vanavond goud voor Nederland, hè? Vanaf uh, 7 uur. Ja, nou dat zou mooi zijn. Met uh, Nuska. Hè? Dat ja. zal mooi zijn. Maar goed, het feit dat ze de finale al gehaald heeft... Ik, bedoel, ik kan me niet heugen dat een Nederlandse vrouw... in uh, welke boxfinale nee, ooit gehaald nooit, heeft. nooit, nooit, nooit. Nee. Nou, goed. Twee overal vijf, het dier van de week, Dolly. Ja, gisteren was ze hier live. Ja, ja, ja, ja. <laughs> En Ze nou, vertelde maar... haar eigen verhaal, dat was leuk hoor. Ja, ja. Dolly is een uh, eigenzinnige dame van 13 jaar. Al anderhalf jaar woont deze dame in het dierenhuis Kennemerland... en nog steeds heeft zij haar gouden mandje nog niet gevonden. Een flink aantal katten promoot zichzelf en worden snel geplaatst. Maar deze Dolly kijkt de kat uit de boom, letterlijk en figuurlijk. En dan loop je wel eens kans dat je je gouden mandje mist. Dolly is zoals gezegd eigenzinnig, een echte lappendame die best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 571-3888. Wilt u weten welke andere katten, honden of konijnen in het asiel zijn? Ga dan naar de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Dolly verdient een thuis. Inderdaad, ga voor uh, alle dieren van het Kennemer met Dieren Thuis... naar de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. En hier is Lily Allen.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 had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleden. Wat feest was dat zeg. Ja, heerlijk hoor. Jorre André is uh, junior en uh, leef. Nou, zo dadelijk het gedicht van de dag. Het is een hele mooie. Hij heet Waar Ben Jij. Maar eerst nog even wat golfnieuws. En wel een wildcard voor acht Nederlandse profs op het Dutch Open. Want binnenkort zit het er weer aan te komen. Het KLM Open wordt de komende drie jaar, dat is de planning, verspeeld op de Dutch Open in Spijk de. Organisatie van het Waar? K Spijk? Spijk, ja. Waar is dat? In Spijk, vlakbij. Oh, Dutch Open. Oké. Okay. De organisatie van het KLM Open heeft besloten acht Nederlandse golfers uh, een wildcard te geven. voor het toernooi op de Dutch Open in Spijk van 8 tot en met 11 september aanstaande. Dus, golfliefhebbers, zet die data vast in de agenda: 8 en tot en met 11 september. Vijf van hen spelen dit seizoen op de European Challenge Tour. Dat zijn Jurjaan van der Vaart, Reinier Sexten, Daan Huizing... Darius van Driel en Will Besseling. Thomas Merks en Ralf Miller kregen een uitnodiging... op grond van hun recente resultaten in de Dutch Futures... en het PGA-Holland kampioenschap. Het laatste startbewijs is te verdienen in de Twente Cup. Naast de, het, het achttal profs zijn ook de amateurs... Fins van Veen, Lars van der Meijl. Peter Melchering en Rowan Caron, welkom op de 97e editie van het evenement. Philips Bootsma was al winnaar van het Brabants Open... en nu was al zeker van deelname, evenals de Belg Alain de Bond... die het Dutch Open Junior op zijn naam bracht. Dus van 8 tot 11 september de Dutch Open op, uh, in Spijk... en met een achtal ne Nederlandse profs aan de start. Dat gaat weer spannend worden daar... Ja, zodat ik het gedicht van de dag en het gedicht van deze dag is Waar ben jij? Blijf daarvoor nou lekker luisteren naar CFM. Maar eerst gaan we naar de Copacabana. Dat doen we met Barry Menlo. Her name was Together.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 Zo genoten we nog even van de Copacabana. Samen met deze zomerse single van Barry Manilow. Het is kwart voor vijf geworden, we gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Het gedicht heet vandaag Waar ben jij? Het waren er te veel. Nee, praat me niet van vrouwen. De een was te preuts, de ander niet te houden.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 Wat je doet, wat je zegt, ik geniet zo van jou. Want van top tot teen ben jij zo'n heerlijke vrouw. Maar als jij, jij maar naar me kijkt... dan kan ik niet verwoorden wat ik al voor je voel. Ik lijk wel een gestoorde. Ik heb me in tijden niet meer zo top gevoeld... door alles wat je met mij doet. Samen met jou is een groot feest. Maar waar... Waar ben jij toch mijn hele leven lang geweest? Samen met jou is een groot feest. Maar waar ben jij, jij dan toch mijn hele leven lang geweest? Samen, samen met jou. De enige, enige echte vrouw waar ik zo ontzettend veel van hou. een mooi gedicht van de dag weer, Albert Jan. Ja. He. Waar ben jij? Oh, oh. Tot tranen ja, toe. Ja, bedoel. ja, ja. En ik moet meteen weer aan iemand denken. Dat heeft hij waarschijnlijk ook, hè. <hijen> Dat maakt <draait> niet uit. <hijen> Daar ontkomen komen we niet meer aan. Hier is Peter Bezen. En inderdaad, waar ben jij? Het waren er te veel. Nee, praat me niet van vrouwen. De ene was te preuts. De ander niet te houden. Ik weet niet hoeveel ik er beminnen kon. Voordat ik rust kreeg en toen mijn geluk was vond, Was dagenlang op stap. Wist altijd uit de kine. Waar het gezellige was. In het bijzijn van mijn vrienden. Maar toen jij zo plotseling in mijn beeld verscheen. vergat ik alles om me heen.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 Zijn met jou is een groot feest. Maar waar ben jij dan toch mijn hele leven lang geweest. Als jij maar naar me naar bekijkt, dan kan ik niet verwoorden: wat ik al voor je voel. Ik lijk wel een gestoorde. Ik heb me in geen tijden meer zo top gevoeld door alles wat je met me doet.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 Zij met jouw eerst zijn groot feest. Maar waar ben jij dan toch mijn hele leven lang geweest? Waar ben jij, mijn leven lang geweest! Van jou een stad. Doe wat je zegt, ik geniet zo van jou. Dan van tot tot een ben jij zo'n heerlijke vrouw. Geloof me, dit gaat never, nooit voorbij. Ja, we moeten wel een beetje uitkijken, Albert-Jan. Uh, Want anders worden wij uh, de vaste invallers van uh, Roy en Fred. <tied> ja. <tied> Jorda, Peter Bezen en uh, waar ben jij? Wil je dit soort uh, lekkere muziek horen? Elke uh, dinsdag uh, tussen 6 en 8 bij CFM in de avond met uh, Roy van Buringen. En op de zaterdagavond van uh, 5 tot 7 entertainment voor jou met Fred. Jawel, hij zit altijd op zijn plekje. Zeker weten. Oké, okay, nou... En, we, uh, oh, ja, maar oh, oh ja, Zal ik het nou even doen? De marathon is geëindigd. Oh ja, doe maar even. Nou, zoals verwacht uh, uh, in de vorige verslaggeving... Uh, gaat de gouden medaille wederom naar Kenia. Zoals bij de vrouwen als bij de mannen. Want uh, de, de zekere E. die heeft het goud uit voor Kenia in, de, in een tijd van twee... 0844 finishte hij na 42,2 kilometer. Gevolgd door de Ethiopier Lisli... Lisle... Oh, dit is wat naam, mijn nekkenbreker. Lilesa, die werd tweede. Gevolgd door de Amerikaan Jay Rupp. En de Nederlander, wil je die weten? Jazeker. Elfde. Elfde? Abdi hey. Naguye is elfde geworden. Een geweldige prestatie op deze marathon. En in zo'n veld van... Klasse marathonlopers, een elfde plek voor Nederland. Tot zover het Rio-nieuws. En hier is Last Frequencies en Beautiful Life. And when we get behind Toch leuk hè, dat we nog een uh, verzoekplaat binnenkrijgen. Ja, ja, ja, ja. Wel we, we, op de fanruim, dus sorry, we kunnen hem niet helemaal meer draaien. De single van uh, Charlie Rich, weet je wel. Die man van The Most Beautiful Girl. Klopt, bij deze. Dat was zijn uh, groot hit. En deze, deze ook hè, ook Heel een mooie. Gooi. Ja, terwijl wij genieten van ritmische gymnastiek met hulpstukken. Ja, ja, ja. ja. Want die finales zijn nu aan de gang. Uh, ja, naderen we de klok van vijf uur. Zo is het, het zit er weer op. Maar ja, niet getreurd. Nee. Volgende week zijn we er weer. Uiteraard op de zaterdag tussen 2 en 5. En zondag hebben we even een dagje vrij. Ja, en vergeet niet, de klassiek liefhebbers vanavond... om 7 uur wederom af te stemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. Want van 7 tot 9 heeft onze collega Ruud Jansen... weer een prachtig klassiek programma samengesteld. Vanavond van 7 tot 9 op deze zender. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag, doei doei! Some things in life are bad, They can really my you made.